Acht uur na wel met het NWS-journaal. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben een eentje gefietst in Istanbul. Ze wilden met het korte ritje door de drukste winkelstraat van Istanbul... de Turken aanzetten tot het gebruik van de fiets... maar ze werden vooral met verbazing bekeken. Het bezoek van het prinselijk paar aan Istanbul vormt de afsluiting... van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen... tussen Nederland en Turkije. Het bezoek is bedoeld om samenwerking te bevorderen op gebieden als wetenschap, cultuur en handel. Premier Rutte was eerder deze week met een handelsdelegatie in Turkije. Het contactorgaan Moslims en Overheid wil dat de overheid ingrijpt als er misstanden worden gemeld bij moskee-internaten. NRC Handelsblad meldt na onderzoek dat er in Nederland honderden kinderen zijn ondergebracht in slecht onderhouden brandgevaarlijke moskeeën. Wethouder Karakes uit Rotterdam, waar brandgevaarlijke internaten zouden staan, wil een discussie over de wenselijkheid van moskee-internaten en over het toezicht op de kinderen die daar wonen. Het ministerie van Volksgezondheid wil binnenkort met Jeugdzorg Rotterdam overleggen over de situatie. In Tsjechië zijn tijdens een rallywedstrijd vier mensen omgekomen, drie zussen en een vriendin. Een van de auto's raakte van de weg, sloeg tegen de vangrail, schoof door en reed in op het publiek. De twee coureurs in de rallywagen overleefden het ongeluk. Van de zomer gebeurde in Servië een soort gelijk ongeluk, toen kwamen drie mensen om. Dorian van Rijsselbergen gaat over vier jaar toch zijn windsurftitel verdedigen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Windsurfen was van de Olympische agenda gehaald ten gunste van het kitesurfen, maar het bestuur van de Internationale Zeilfederatie heeft zich bedacht en het besluit teruggedraaid. Van Rijsselbergen is blij, ik haal het stof van mijn boord en ga weer een rakje varen, zei hij.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 Nog eens goedenavond. Op het rondje langs de velden komen we allereerst in Waalwijk bij RKC FC Utrecht. Philip Koken, De spelers van FC Utrecht werken allemaal wat harder in de tweede helft. Die nu bijna een kwartier oud is. Er komt wel wat meer dreiging van de kant van FC Utrecht. Maar de verdediging van RKC weigert te vallen. RKC staat nog altijd voor met 1-0. Dankzij die treffer in de eerste helft van Chevalier. ADO AZ, Henk Kok. We hebben gespeeld 18 minuten en ik heb nog weinig hoogtepunten gezien... in deze wedstrijd. De stand is 0 tegen 0. Mogelijkheden zijn er ook nauwelijks geweest... en die keepers hebben hun handen nauwelijks uit de mouwen hoeven te steken. Wel nog een afzwaaier, een schot van Sherry... en eenzelfde schot van Berends voor de AZ. Maar nee, echt leuk is het nog niet. Je hoopt altijd dat zo'n degradatieduel 4-4 of 5-5 wordt... maar voorlopig is het nog 0-0, neem ik aan. VVV Willem II, Frank Wieluert. Dat neem jij heel goed aan. We zijn 20 minuten onderweg... en als ik naar geen kok luister, dan is het net of hij in de koel zit want ook hier hebben de doelmannen nou, eigenlijk nog niks te doen gehad. Af en toe een doeltrap nemen. Veel spannender is het nog niet geweest in de koel. Cool. Er is straks nog een wedstrijd in Nijmegen. NEC tegen Heracles. Vier. NOS zones de Dat is Ronald Boot. En kok. Het is 1-0 geworden voor de AZ door een doelpunt van Valkenburg. aardig doelpunt van Valkenburg die goed vertrokken op een paas vanuit het middenveld. En speelden de keeper van Ado Svenkels. Hele goede actie van Valkenburg. De vervanger Van Maher in deze wedstrijd. Het was een uh, prachtige paas, moet ik eerlijk zeggen. Die paas was van, moet ik even kijken, was van viergeven denk ik dat die paas was. Viergever geeft die paas op uh, Valkenburg. En dan wordt, de Beugelstijk wordt eruit gelopen. Beugelstijk kan niet meer redden met de sliding. Vicento is uit zijn doel gekomen. En ook Vicento, of, of Swinkels is uit zijn doel gekomen. En ook uh, Swinkels wordt uh, omzeild. En dan is daarna het doelpunt van Valkenburg. En zo is AZ aan de leiding gekomen hier in Den Haag met 1-0. Philip Koken vertelde net dat Utrecht met goede voornemens uit de kleedkamer was gekomen. Maar ja, die moet je nog waarmaken ook, Philip. Ja, die moet je waarmaken van die voornemens. Ja, daar was ik niet bij toen ze gemaakt werden. Maar ik zie het wel op het veld terug, want Utrecht strijdt wat harder. En de, ja, dat is toch een typische Utrechtse eigenschap die we niet gezien hebben in de eerste helft. En nu wel een vrije trap voor Utrecht. Aan de linkerkant op de helft van RKC. Alle verdedigers zijn weer mee in het strafstofgebied. Die bal wordt nu het strafstofgebied ingeslingerd. En hij laat hem los hoor. Zoet, maar hij wordt gehinderd in zijn eigen doelgebied. Door Bulthuis die ook naar zijn eigen hoofd grijpt. Maar in ieder geval de scheidsrechter Wiedemeijer heeft gefloten in het voordeel van RKC. Dat toch nu regelmatig onder druk komt. Maar goed, een echte grote kans. Een echte grote kans is er nog niet gecreëerd door FC Utrecht. Ook al zijn ze nu iets sterker aan het worden. Iets meer dreiging komt er vooral van de flanken bij Utrecht. Van oor met name aan de linkerkant en vanaf de rechterkant van Bob Schepers. Die jonge jongen die sinds de rust speelt. Die de afgelopen seizoen heeft gespeeld voor Kambuur. Nog niet erg is opgevallen bij Utrecht. Maar nu dus weer eens als invaller zijn kans krijgt. En de grootste kans in deze eerste helft was toch nog wel verrassend genoeg voor RKC uit de vrije trap. Naya hem Imran Naya. En die slingerde de bal ineens voor de goal. En die dwarrelde zo net onder de lat binnen. En daar was er nog een geweldige redding voor nodig van Robin Ruiter in de goal van Utrecht. Om de 2-0 te voorkomen. Nu wellicht weer een countermogelijkheid als Braber die mal meekrijgt. Maar dat lukt net niet. 65e minuut. Het is een hele aantrekkelijke wedstrijd aan het worden. Waarbij RKC zo nu en dan onder druk staat. Daaruit komt met een counter. En Utrecht nu het spel maakt met iets meer agressie. 65e minuut. Maar nog altijd leidt RKC. De spanning is te snijden in Venlo. Kun je ik wel, maar ik ben bang dat de supporters om me heen uh, zo langzamerhand een beetje moeten gaan uitkijken met het inhouden van de adem. Want er loopt hier en daar iemand uh, paars aan na 24 minuten die 0-0 stand niet... Uh... Dat het re kansen regent tegen VVV of tegen Willem II. Uh, wat betreft de kansenverhoudingen gebeurt er bijzonder weinig. Maar uh, spanning is er gewoon omdat het 0-0 staat. En, en beide ploegen uiteindelijk graag toch met drie punten over willen blijven. En de andere op afstand willen zetten in de onderste regionen van de eredivisie. Nu probeert VVV dat door uh, aan te vallen. Maar op het middenveld raken ze de bal dan kwijt. De persoon van Maguire, maar die heeft hem met tien seconden later dan weer terug. Als Willem II besluit op de vierkante meter een driehoekje te doen... Wat dan uiteindelijk mislukt. VVV doet wat eigenlijk allebei de ploegen doen al in deze eerste helft tot nu toe. Voor in eerste instantie de bal maar eens even achteruit spelen. Dus of naar de laatste man. En als dat dan niet lukt dan toch maar even terug naar de keeper. Gewoon voor de zekerheid dat je wel in, bal in balbezit blijft. En nu krijgt VVV een vrije trap op de helft van Willem II. En uit dat soort momenten zou het nog wel eens gevaarlijk kunnen worden. Van Haren gaat achter de bal staan. En dan schuiven alle grote mannen van achteruit... Vanuit de laatste linie allemaal mee richting Randjes-Strafschopgebied. Om uh, daar straks het luchtduel aan te gaan. Van Haren zal ongetwijfeld die bal bij de tweede paal zo meteen gaan neerleggen. Daar is nu in geen veld of wegen nog iemand te bekennen. Hij krijgt hem er ook niet helemaal. Bal valt daar. Gaat iemand nog schieten? Ja, daar gaat iemand schieten. En daar gaat hij er nog in ook. En het is Seip, de centrale verdediger. Is hij niet voor niets mee naar voren gegaan. En heb ik het niet meer niets ook aangekondigd. Uit situaties moet het dan maar gaan gebeuren. Die bal valt daar midden tussen al die spelers. En die mannen met die drie kleuren op hun shirt van Willem II. Die staan allemaal te kijken. Gaat iemand die bal nog wegschieten? Het antwoord daarop is nee. De assist van Joppe trouwens is bijzonder vrij. Dat is een hakje. Hij weet dat Sijp achter hem staat. Hij weet ook dat hij vrij staat. En uiteindelijk is het Sijp inderdaad keurig nog een balletje achter zijn standbeen langs. Dat ziet er technisch allemaal heel aardig uit dat die centrale verdediger laat zien en zo staat VVV toch ineens op een 1-0 voorsprong. Nou krijgen we vanaf nu, we zijn bijna 27 minuten onderweg een echte wedstrijd. Wat nou moet er wat gaan gebeuren nu Willem twee achter staat. En ja, het begon een paar minuten geleden allemaal met die goal van Valkenburg bij Henk Kok. Ja, 1-0 voorsprong voor AZ. Ik vind het trouwens niet helemaal toevallig dat Valkenburg het doelpunt heeft gemaakt voor de mannen uit de Alkmaar. Hij was in de beginfase kreeg een paar kleine mogelijkheden. En Valkenburg is de nummer 10, speelt vanuit de nummer 10 positie. En Holla die loopt te weinig achter hem aan. En ontstaan er misverstanden in het hart van de verdediging tussen Wormgoor en Beugelsdijk. Wie dan Valkenburg moet opvangen. Van Altidoor die wil ook nog wel eens een keer wegtrekken uit het centrum. En dan moet er toch een van die centrale verdedigers moet meegaan. Valkenburg was drie keer bij een kleine mogelijkheid, was hij betrokken. En de vierde keer maakt hij dan. Op een mooie paas, dieptepaas van 4 geven maakt hij het doelpunt. Hij zit nu ook in de aanval over de rechterkant. Het is Berens, die zijn eindpaas een beetje slordig was, een paar minuten geleden. Hij had een hele goede mogelijkheid om die bal af te spelen op Altidoor over Koemontzom. Maar hij gewoon regelrecht in de voeten van een tegenstander. 1-0 voor AZ. Eh, grote overwinning het afgelopen seizoen. Toen werd het 6-0. Maar zover is het nog niet. Hè? De Den Haag voetbalt een beetje vanuit de verdediging. Doet een beetje op die kant. Daar hebben snel de jongens voor inlopen. Maar daar heeft AZ ook. De bal is achterin. Wordt naar de linkerkant gespeeld bij AZ. Het is even die bal wordt nu weer. Teruggespeeld naar Gotter. Dat is een linker verdedigen. Gaat de bal over de zijlijn. Gaat niet over de zijlijn. Er wordt goed ingegrepen door de verdediging van Ado Den Haag. Maar dan weer een misverstand. Zo is de misverstand. De ruimte voor de AZ. Haalt hij door. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Berens op de op het punt van een strafschopgebied. Da probeert zijn tegenstander op Hij kan schieten met links en hij schiet met links in de korte hoek. Maar die bal die wordt goed geschot door Svenkels. En zo blijft het hier voorlopig. Ik kijk nog eens even naar het scorebord. Blijft het voorlopig 1-0 voor de AZ. Terwijl we ongeveer 26-27 minuten hebben gevoetbald. 1-0 is het ook voor. RKC. Filip Koken vertelde in de eerste helft al over opstootjes. Is het nog steeds een harde wedstrijd, Filip? Het wordt iets harder, hoewel het spel nu weer stil is vanwege een blessure... waar een tegenstander dan niks aan kan doen. Maar Jozef Zoon die verstapte zich in een duel met Bulthuis. En Jozef Zoon wordt nu langs de kant wordt hij behandeld. En Frank van Mosseveld is nu de volgende die erin komt. Hij komt erin voor bandjaar. En dus achterin wordt er ook gewisseld bij RKC. Omdat RKC het nog wel redelijk moeilijk heeft in de tweede helft. Zonder dat Utrecht al te grote kansen creëert. De beste kans was nog wel een paar minuten geleden voor Moulenga. Die vanaf een meter of twintig schoot in de rechter benedenhoek. En met een mooie snoekduik haalde Zoet die bal uit de hoek. Dat is toch een hele goede keeper hoor, Jeroen Zoet. Ja, dus RKC houdt vooralsnog stand. En we hebben nog zo'n 20 minuten te spelen. Ja, ik kan me herinneren, eind augustus hier. 24 augustus uit mijn hoofd. Op een vrijdagavond op de derde speeldag. Toen won RKC hier thuis van Roda JC. En toen was RKC eventjes koploper in de eredivisie. Toen waren ze zo verguld, zo blij. Toen hebben ze zo lang hier gefeest. Dat was uniek in deze clubgeschiedenis. En ja, sindsdien hebben ze niet meer gewonnen. Dus euh, koploper zijn, dat belooft niet al te veel best voor deze club. Dat was niet een goed tussenresultaat. Maar nu, nu hebben ze nog 20 minuten om eindelijk, eindelijk weer eens een overwinning te halen. Dat moet dan gebeuren tegen Utrecht. Dat nu aanzet via Wuitens. Die een balletje verlegt aan de linkerkant. Zoekt Oor op. Oor gaat op avontuur. Die probeert te soleren. Komt niet langs de drie man. En raakt de bal kwijt aan Naja. De tegenaanval met Bukari, Bukari op Chevalier, Die dan op het verkeerde been staat. En hij is de bal weer kwijt. Van der Maro de rechtsbek neemt over namens Utrecht op de helft van RKC. En daar komt de volgende aanval aan. Die is voor Kali. Kali die zet hem op. En raakt hem weer kwijt aan Martina. RKC kan weer uitverdedigen. En ze houden dus nog altijd stand 1-0. Nog altijd voor RKC door die goal van Chevalier. Drie minuten voor tijd is het bij Aston Villa tegen Manchester United 2-3 geworden. RKC countert naar 2-0 en uh, nu is Chevalier eens een keer de aangever bij een counter. Wordt hij weggestuurd aan de linkerkant Utrecht in de terugwaartse beweging. En hij legt de bal helemaal breed naar de rechterkant waar Jozefzoon zich aandient. En Jozefzoon haalt uit met zijn rechter en treft doel RKC leidt met 2-0 tegen FC Utrecht. Frank, wie leidt bij VVV Willem II? Ja, daar uh, is het nou ja, een klein beetje opengebroken. In eerste instantie uh, leek het er toch op dat uh, Willem II vooral niet reageerde. Hetzelfde bleef doen als wat ze al deden. De bal omzichtig rondspelen, proberen geen fouten te maken. En uh, VVV, we gaan weer terug naar Henk. Het is 1-1 geworden door een geweldige fout in de verdediging van AZ. Dat probleert een snelle Vicento van. Het was een zeer sprordige terugspeelbal van Viergever. Die dacht ik speel die bal even terug op Esteban. Dat deed hij helemaal fout. Hij had Vicento helemaal over het hoofd gezien. En dan komt Vicento ertussen. En zo komt Den Haag heel goedkoop ondergelijk. Maar er 1 tegen 1. En een geweldige fout dus in die verdediging van AZ. 1-1. Eerste kans. En met 1 doelpunt voor Daardoor naar Vicento. RKC Utrecht, dat was 2-0 geworden, Filip. Ja, het is 2-0 geworden en RKC speelt dit zo intelligent, zo slim. Utrecht is weliswaar wat beter in die tweede helft, heeft meer balbezit. Verzorgt de meeste dreiging, maar RKC laat zich bij tijd helemaal terugzakken. En dan komen die lange ballen naar voren richting Jozefzoon en Chevalier, En beide hebben dus nu een treffer op hun naam staan. Jozefzoon nu in balbezit, aanvallend aan de rechterkant, legt de bal nu weer rustig terug. Naar uh, Cuco Martina die nu rechtsback speelt. Nu bandjaar gewisseld is. Van Mosterveld staat nu uh, centraal in de verdediging. Die is zojuist in de ploeg gekomen. En uh, RKC houdt de bal nu weer rustig in de ploeg. Met de chevalier, de beste man op het veld. Die nu een goede paas aflevert. Een goede paas en dat is een kans voor Naja. En die gaat erin ook. Die gaat erin ook. Het is 3-0. Wat gebeurt er hier allemaal in Waalwijk? Naja, iemand Naja. De jongen uit, ondiep, daar is hij ongegroeid. Een echte Utrechter scoort tegen FC Utrecht. En weer speelt RKC dat prachtig uit. En hier is toch wel sprake van een grote, grote dekkingsfout bij FC Utrecht. Waar Naja, die komt vanuit het middenveld, niet wordt geschaduwd, niet wordt opgepakt. En hij raakt de bal helemaal niet goed met zijn linker. Maar misschien juist daarom wel is Robin Ruiter verslagen. RKC leidt met 3-0 tegen FC Utrecht. Nou, eens kijken of de bij Frank Wieluit ook nog dat zou zomaar kunnen, want de bal ligt weer stil. Dat betekent dat we een standaard situatie krijgen. Hij is weer voor VVV. Uit de vorige standaard situatie in kansrijke positie werd er gescoord. 1-0 staat het ook voor VVV. Na ruim 36 minuten. Willem II heeft een reuze kans gehad om 1-1 te maken. Maar Snijders uh, raakte de bal totaal verkeerd terwijl het doel leeg was. Want Maanpa maakte een zweefduik, ving daarbij alleen maar lucht was volledig uit positie en Snijders hoefde die bal alleen maar tussen de palen te mikken. Maar dat lukte hem dus in de verste verte niet. Nu die vrije trap van VVV uh, richting de penalty stip uh, geplaatst. Laag Turk is dan net te laat... ...om daarbij te komen. Krijgt hij een hoekschop? Ja, is de beslissing daarover van Liesveld. Dus nog een standaard situatie. En dat blijft gevaarlijk, want je ziet de onzekerheid bij Willem II achterin. Dat druipt er werkelijk vanaf. Ook nu weer in de, dat moment van die vrije trap. Als die laag het strafschopgebied in, komt die bal. En dan iedereen blijft staan. In eerste instantie gaat kijken. Nu komt de bal hoog bij de eerste paal. Daar is mul om hem te vangen. En die is wel rustig. En dus kan Willem II van de goal afkomen. Aan de linkerkant via Piqué gelijk de hele middenveld... Hij heeft nog steeds alle ruimte. VVV staat inmiddels te wachten op eigen helft. Snijders nu aan de linkerkant even opgedoken. Bal maar voorgeven, want afronden dat ging niet zo. Brands krijgt de bal niet onder controle. En VVV krijgt hem achterin niet weg. Nu is het Husje. aan de uh, linkerkant van het veld. Gaat het uh, duel aan met Joppe. Legt de bal stekend neer hoor. Randje doelgebied. komt weg in eerste instantie. In tweede instantie is het Van Haren die daar komt helpen met Koppen. Bal over de zijlijn. En Willem II door die kans ook eindelijk een klein beetje het lef en het geloof gekregen... Dat er wel wat te halen valt in het strafschopgebied bij VVV. Dat zagen we al toen VVV de goal maakte bij de ploeg uit Venlo. En nu zien we het ook een klein beetje bij Willem II. We kunnen dus stellen dat de wedstrijd lichtelijk is begonnen. Na 38 minuten voetballen en die 1-0 stand in het voordeel van VVV. Dachten ze bij AZ alles gehad. hebben, gaan ze ook nog verdedigingsfouten maken. Henk Kok. Ja, Holla even de vrije skop, die bal naar Toonstra, Net buiten het 16 meter gebied. Maar dat levert in elk geval voorlopig niks op voor ADO Den Haag. Maar ADO Den Haag, ik hoorde net de woorden uh, lef en geloof maar ADO Den Haag heeft ook weer een beetje lef en geloof gekregen... na dat cadeautje van, van AZ. Het was vooral een verdedigingsfout van Rijnen. Bij deze stand van 1 tegen 1 en niet 4 geven. Maar Rijnen paste die bal in de breedte. Dacht hij terug te paasen op Esteban. Esteban moest daar vooruit zijn goal komen. Zo ongeveer naar de penalty stip. Maar uh, Vicento die was vele malen sneller. En zo bracht de Vicento de gelijke stand op het scorebord. En daarvoor kon uh, AZ toch heel gemakkelijk voetballen te creëren. Geen grote kansen. Van het is geen hoogstaande wedstrijd. En Mens ligt ook niet bijzonder hoog. Er mag wel een paar cijfertjes mogen. Er mag wel van een vijfje, zesje naar een zeven of een acht. Van er gebeurde eenvoudig te weinig in deze wedstrijd. Maar wel viel op. Daar zat heel gemakkelijk het middenveld voortdurend kon oversteken. Viergeven werd geen duimbreed in de weg gelegd. Er werd niet gevolgd door bijvoorbeeld Poupon. En over het middenveld deden Toonstra en Holla deden ook niet al te veel. En Holla liet regelmatig zijn directe tegenstander Valkenburg lopen. En dan komt het hart van de verdediging van Ado Den Haag komt voortdurend in de problemen. Maar het kan toch weer ook weer opgelost worden, omdat de eindpaas bij AZ buitengewoon slordig is. Altidoor heeft acht doelpunten gemaakt, maar ik heb hem in deze wedstrijd nog niets gezien. Hij heeft eigenlijk nog geen kans gehad en als aanspeelpunt glorieert hij absoluut ook niet. Nou, de ADO Den Haag, nee, AZ gaat ingooien, was even een op, voor een blessurebehandeling. En dan is het Koelmondson die de terug terugspeelt op Zwinkels. Uh, we hebben gespeeld, uh, 38 minuten, we gaan naar de 40ste minuut. Maar ADO Den Haag is een beetje beter in zijn vel komen zitten na dat cadeautje dus uh, van, uh, van AZ. De bal wordt er diep gespeeld naar de rest. De rechterkant. Nee, daar komt hij helemaal niet. van deze Hollaar die die bal kan onderscheppen. Verliest hij of wint hij het duel van Valkenburg? Heeft het duel gewonnen? En dan probeert Elma aan de rechterkant de Berens aan te, steek, aan te spelen. Maar Beugelsdijk is overgekomen en die gaat het probleem oplossen. Meijers dus. Nu even terug. Even terug op een van zijn medespelers. In dit geval was het Janssen. Janssen probeert diep te spelen. Nu gaat die aanval weer verder over de linkerkant van het veld. Dat gaat gebeuren via Meijers. Meijers is de linker verdediger. Die heeft hem afgespeeld. Heel handig trouwens van Vicento. Een beetje achter de standbeen langs. En denk ik dat. Dat er een hoekschop in zit voor de door Den Haag. Jawel, een hoekschop En die hoekskoppen worden meestal uh, genomen... zoals ook de vrije schoppen en de strafschoppen worden genomen door Holla. En ik zie Beugelsdijk weer naar voren komen. Beugelsdijk is een goede vorm Wormgoor is dat ook wel. En dan moet de AZ toch een klein beetje oppassen. AZ voetbal over het algemeen wel wat, wat gemakkelijk... maar het is niet zo gepolijst als bijvoorbeeld in die uitwedstrijd... tegen Vitesse, die AZ won met 2-1. Hoekskop van Holla. bal uh, ligt goed, komt voor het uh, doelgebied een beetje ver van de doel af. Beugelsdijk kan dan wel koppen. Probeert een beetje richting aan mee te geven. Dan een misverstandje Helm en uh, Esteban. Esteban had die bal heel gemakkelijk kunnen oprapen. Maar het was Helm die hem voor Esteban wegschopt. Dan is het Hendricks die probeert uit te verdelen, Maar de bal is nog niet weg op de rand van de 16. Laat ik even de aanval uh, gewoon afwachten. Van die aanval die gaat gewoon door. En nu is het eindelijk AZ. Wat kan uitverdedigen? Of is dat nog eens een keertje een hoekschop? Nee, gewoon een doelschop voor AZ. Het blijft hier voorlopig bij 1 tegen 1. Bij Aston Villa en Manchester United in Engeland is het 2-3 gebleven. Dat is dus de eindstand. Philip Koker vertelde eerder dat uh, ja, RKC zijn top bereikt had toen ze eenmaal aan kop gingen. Ik denk dat Utrecht met die vierde plaats ook zijn top wel een beetje bereikt, heeft. Filip? Ja, dat zou je gaan denken. En uh, misschien zijn ze wel een beetje te veel gaan zweven. Ja, ze ontkennen natuurlijk alles. Ze zeggen, we zijn niet gaan zweven. We zijn altijd normaal blijven doen. Het is alleen maar de buitenwereld die ons omhoog heeft geschreven. Wij weten dat we heel hard moeten werken en dat we blij zijn met die vierde plek op de ranglijst. Maar dat er nog heel veel werk te doen is. Maar ja, ze stonden daar wel, hoor. Vierde, drie punten boven Ajax, drie punten boven Feyenoord. Het was... Uh, ongekende wilde. En de, de leiding, waarvan ik een paar mensen sprak uh, uh, voor de wedstrijd, die zeiden ook, ja, we hebben al een paar weken hebben we geen uh, geklaag meer gehad uh, bij Utrecht. Geen kritieken meer, dat zijn we bijna niet gewend. Het ging ineens allemaal voor de wind. Maar ja, nu krijgen ze wel op uh, gevoelige wijze klop. En als RKC het nog wat slimmer had uitgespeeld, bij een countermogelijkheid van uh, Jozefzoon en Chevalier waarbij Jozefzoon veel te egoïstisch was en zelf schoot, waarbij die de combinatie had moeten opzoeken, dan was het wellicht al 4-0 geweest. Jozefzoon wordt overigens nu gehaakt. En RKC Krijgt nu een vrije trap op zo'n, ik schat zo'n 27 meter van de goal van Robin Ruiter. En daarvoor nemen ze alle tijd. Waarom zouden ze dat ook niet doen? En je ziet het ook bij die kopjes in het veld bij Utrecht. Ze schelden, ze vloeken op elkaar. Het loopt vandaag helemaal niet. Ruiter, de doelman, zet nu zijn muur neer. Men dirigeert naar buitens in de muur waar hij dan moet komen te staan. Duits neemt plaats bij die muur. Snijder uh, wil zich daar ook wel melden. Die dan eindelijk mag gaan spelen. Dus 10 minuten maar. Tegen de club waar hij vorig jaar nog deel van uitmaakte. Ja, hij gaat nu bij de bal staan. En uh, het duurt. En nu fluit Wiedemeyer voor deze vrije trap. Wie gaat het doen? Het wordt Duits met links. En Duits, die legt hem in de hoek. Die legt hem in de hoek. Het oh, is hier ook nog 4-0 door Sander Duits. Wat gebeurt hier allemaal? Utrecht wordt hier helemaal van de mat geveegd in Waalwijk. De vierde treffer is van Sander Duits uit een vrije trap. 4-0 voor uh, Erwin Koeman. Tegen de club waar hij vorig seizoen nog werkzaam was. Als je tot nu toe kijkt bij VVV Willem 2, snap je dan dat ze 17 en 18 staan? Vraag wie leidt? Ja, ja, maar dat, ik heb ze vorige week ook gezien. En daarvoor heb ik ze ook wel eens gezien. In ieder geval VVV een aantal keren. En toen had ik het inmiddels ook wel begrepen. Dat het eh, weliswaar zullen ze het onderling een beetje uit moeten vechten. Maar dat ze onderin blijven hangen dit seizoen. Dat is uh, wel een dingetje dat zeker is. Je ziet het bijvoorbeeld aan VVV. Dat uh, met twee minuten nog te spelen. Kleine twee minuten in de eerste helft met 1-0 voor staat tegen Willem 2 dat uh, na die 1-0 wel wilde gaan voetballen. Het tempo wat opschroefde, probeerde de 2-0 te maken. Vervolgens fouten ging maken in balbezit. En zo kwam Willem 2 langzaam, maar zeker in de wedstrijd. En nu is het tempo wat opgeschroefd, neemt het aantal fouten toe. En dat is precies wat je verwacht van de nummer 17 en 18. Maar daardoor wordt die wedstrijd wel een stuk leuker. En uh, gebeurt er in ieder geval iets op het veld. Van Haren schiet nu bijvoorbeeld over, terwijl Van Buren pijn heeft in zijn hoofd. En uh, geholpen moet worden, Hij nee, heeft geen pijn in zijn hoofd, hij heeft pijn in zijn enkel. Maar hij greep naar zijn hoofd, gek genoeg. Dus uh, maar pijn is enkel heeft hij zeer zeker. Daar komt verzorging bij. Dat dus zal het aantal extra minuten in de eerste helft uh, niet ten goede komen. Want uh, dat zal aardig oplopen. Het is de derde of de vierde blessurebehandeling in uh, deze eerste helft. Waar ze er af en toe flink in vliegen. Maar dat werd ook hoog tijd. Want het begon allemaal wat gezapig in de koel cool in Venlo. Waar VVV nog altijd leidt vlak voor Rust met 1-0 tegen Willem II. 2 -Z is niet goed, maar wel met twee goals. Henkok. Ja, eentje voor AZ en eentje voor ADO Den Haag. En het is en markant is eigenlijk aan deze wedstrijd dat AZ op een gegeven moment heel gemakkelijk voetbal. Dat ook terecht op 1-0 kwam. En toen, na die fout, na die fout van Rijnen, ja, toen kon ADO Den Haag ging er plotseling weer in geloven. Hij heeft veel meer uh, strijd in de wedstrijd gelegd. Wint ook uh, de duels. Het is fysiek sterker geworden. Ik kijk naar Toonstra, maar in elk geval Toonstra. Maar de bal die kan worden uitverdeld door Marcelus die zojuist even moest worden geholpen in verband met een lichte blessure. Meijers gaat ingooien. Halverwege de helft van AZ. Hij gooit hem even terug naar Beugelsdijk. Hij probeert altijd door dat allemaal te beletten. Maar de bal die komt via Holla toch weer bij Beugelsdijk en dan gaat hij even terug in de middelstift naar Wormgoor. En er wordt aan de linkerkant wordt Toornstra die vraagt om de bal. Krijgt de bal? Ook in het begin deed Toornstra niet al te veel uh, ja, zijn best. Laat ik het zomaar uitdrukken. Hij deed verdedigen niet zijn werk. Naar de voorzet. Ho, ho. Die voorzet van Sherry. Die wordt maar net gemist door uh, Poupon. Maar Ado Den Haag blijft in uh, balbezit via Omero. De verdediger. De verwarring van uh, Melon. Gaat de bal naar de rechterkant. Dan kan Sherry. Die kan er niet bij. En bovendien wordt er ook nog een overtreding begaan en krijgt AZ de vrije schop. En zo was Ado Den Haag dichtbij een hele tweede doelpunt. We moeten nog een minuutje voetballen hier in het stadion van Ado Den Haag. En Beers probeert de bal te veroveren, maar het is Poupon die hem weer overneemt. Ik ruik nog een mogelijkheidje voor Ado Den Haag. Van die aanval die gaat maar door. Hè? Via Meijers en dan weer naar uh, Poupon gaat die bal toe. Dan is hij over de zijlijn gegaan. Nog 30 seconden. Dat staat hier gelijk 1 tegen 1. En hoe lang is het bij jou nog Frank? Zit in de extra tijd. Komt een kansje aan voor Huscheren misschien. Nee, die heeft Joppen voor zijn neus. En die weigert er daar vandaan te gaan. Dus ze wijkt Huscher uit naar de linkerkant. Daar stond de, hij stond eerst toch redelijk kansrijk voor het strafschriftgebied van VVV. Maar hij kiest eventjes eieren voor zijn geld. Uiteindelijk gaat ook hier dan de bal over de zijlijn in die extra tijd. En die 1-0 voorsprong voor VVV eh, op het bord. Dankzij die goal van Sijp. De eerste standaard situatie, die gevaarlijk werd. Zat er ook gelijk in voor VVV. En nu dus nog even volhouden om die ruststand ook uiteindelijk te bereiken... Met een klein voordeeltje dus voor de thuisploeg Kullen. De bal, om dat maar te verzekeren dat dat voorsprongetje wordt vastgehouden... schiet hij de bal maar gewoon even wild naar voren... om zo lang mogelijk uit de problemen te blijven. Meul levert in bij Haastroep. Haastroep krijgt alle tijd om zijn eigen helft over te steken. Komt zo in de buurt van de middellijn. Kaatst dan vervolgens eventjes. Doet dat met de Ippel. En dan gaat de bal uiteindelijk achterin breed. En dan zegt scheidsrechter Liesveld... ik geloof het wel, VVV staat erbij, kijkt ernaar vindt het prima. Tot de rust, want zij staan voor tegen Willem 2 in eigen huis 1-0. En ook bij ADO AZ is het rust rust dan daar 1-1. Een verrassing vanmiddag op de 1500 meter bij het NK afstanden. Kjeld Nuis kronen zich voor het eerst in zijn carrière tot Nederlands kampioen. Koen Verwij was weliswaar sneller, maar werd wegens een foute wissel gedisqualificeerd. Verslaggever Steven Dadebouw praat met gouden medaillewinnaar Nuis. Gefeliciteerd. Dat is hem dan, je, je eerste nationale titel. Ja, mooi hè, op mijn verjaardag. Dat ook nog, ja. Zeker, cadeautje. Mooi cadeautje. Ja, dat, uh, de mooiste cadeaus die kun je aan jezelf geven in dit geval. Ja, zeker. Hoe, hoe ging de race, vond jij? Een uh, tikje slordig nog. Ik had een beetje te veel verval vanaf mijn eerste rondje. Ik had uh, 6-0, dat is eigenlijk prima. Alleen uh, ik had liever 5-8 gehad. En toen, dan gaat hij naar een 7-7, waar eigenlijk een 7 laag moet. Dat zijn nog even kleine dingetjes, maar ik kon hem wel goed opvangen met een uh, 29-1 aan het eind. Dus uh, ja, de scherpe kantje moet nog even... Ik moet even bijslijpen, zeg maar. Nou, dat is een leuke term, hè? He? Met het schaatsen, bijslijpen. Had jij voor jezelf de druk hoog opgevoerd gezien, die uitslag van vorig jaar en gezien het feit dat je als ja, ja. groothuis niet meedeed? Nou, de druk hoog, ik moest gewoon hier net de race rijden en dan, ik moest me gewoon best wel concentreren om, om inderdaad mezelf een beetje goed op orde. Gewoon, als ik zelf, als ik mezelf onder controle heb, dan rij ik gewoon goed. Daar, daar twijfel ik niet aan. Alleen om dat even zo te krijgen, is het nog best lastig, want het is mijn eerste 1500 van het jaar. En de meeste hebben er al in gereden, dus dat dus was, was mijn eerste, maar in, uh, nou, vrij prima. Vrij prima, ja. nou, als, als vrij prima goud ja. oplevert? Ja, precies. Dan uh, nee, kan alleen nog maar sneller, joh. Uh, er was er wel eentje sneller, en flink sneller ook. Kom voorbij. Ja, maar uh, ik rem op een nette manier en uh, hij niet, en dan krijg je dat, hè? Ja, nee, maar wat, wat zegt dat jou? Nou, dat zegt me niks. Het is. Uh, ik, uh, hij is niet voor niks gedisqualificeerd. en als je zo samen uitkomt, dan uh, ga je soms iets meer je best doen dan normaal. Hè? Dus, uh, daarom ging ik bijna op zijn bek het laatste stukje, maar ik kan gewoon niet oordelen over anderen. En, uh, hoe ik in zo'n situatie had, uh, had gereageerd of dat op had gelost, dat kan ik gewoon niet... Uh, dat moet iedereen voor zichzelf maar beslissen, alleen uh, ja, Pim werd flink gehinderd, ja, dat is jammer. Ja. We zijn aan het begin van een, van een seizoen, kun jij al nu al zeggen dat nou ja, het is, uh, anders dan, dan andere jaren dat is, misschien wel weer een stapje beter. Voel je dat nu al? Ja, nou ja, ik begon gisteren het seizoen met een kwart tel van mijn PR af. En uh, ja, dat zeg maar dat ik gewoon goed voor sta. Alleen daarom baalde ik wel een beetje dat ik vandaag gewoon geen snel eerste rondje heb gereden. Dat, dat moet gewoon nog harder. Maar ja, dat is ook weer het wennen van een 1500. Dus, uh, ja. En dat was Kjalt Nuis de winnaar dus van de 1500 meter. RKC uh, tegen FC Utrecht. Hoe lang duurt de Leidersweg van FC Utrecht nog, Filip? Nou, de 90 minuten zitten er nu op en ja, er zullen nog wel een minuutje of drie bij komen denk ik zo er ...nu nog gewisseld gaat worden. Maar wat doet het er allemaal naartoe? Bulthuis staat hier verslagen bij de kijker. Die heeft zojuist nog uit pure frustratie iemand neergelegd. En die heeft nog een gele kaart gekregen. Jozefzoon krijgt nu nog een publiekswissel vanwege zijn treffer. Maar ja, als hij wat minder egoïstisch had geweest... ...dan had RKC hier zelfs nog wel meer treffers dan de vier kunnen maken... ...die nu op het scorebord staan. Utrecht heeft hier veel te weinig laten zien. Het was slap, het was een off day. Veel te weinig agressie. Alleen in de eerste 20 minuten na rust... ...toen leek het nog ergens op. Toen leek Utrecht nog de Volging in te zetten op RKC. Maar voor de rest zijn ze. Ja, eigenlijk op tactisch slimme wijze. naar huis gestuurd door RKC. Dit is een tactische zegen voor uh, Erwin Koeman. En de zegen van RKC is dan ook dik verdiend. Er zijn een aantal reeksen ten einde gekomen. Utrecht na drie overwinningen op rij. weer eens tegen een nederlaag aangelopen. En RKC na vier nederlagen in de competitie op rij. en ervoor een paar gelijkspelletjes nu eindelijk, eindelijk weer eens een overwinning. Ik denk dat het nog een uh, seconde of 15 is aan extra tijd. En dan zit deze wedstrijd erop. Gaat Rodney Snijder nog een keer naar de bal, maar die uh, kan er niet bij. Neemt Utrecht nu over met Zulo. Die een paasje aflevert bij Bulthuis. Bulthuis schiet die bal daar naar voren. En dan wordt er afgefloten. Is er een luid applaus van tevreden toeschouwers uit uh, Waalwijk, die vooral. Teddy Chevalier hier roemen, want hij maakte niet alleen de eerste. Hij zorgt ook voor twee assists bij de 2-0 en de 3-0. Trainer Jan Wouters van Utrecht loopt hier toch wel tegen een hele, hele pijnlijke nederlaag. Op RKC verslaat Utrecht met de cijfers 4 tegen 0. En de andere twee wedstrijden die uh, aan de gang zijn, daar is het rust. VVV-Willem 2-1-0 en ADO-AZ-1-1. En over tien minuten begint in Nijmegen NEC tegen Herakles. Terug naar het schaatsen. U hoorde het al. Kjeld Nuis won daar de 1500 meter en werd dus Nederlands kampioen. Rian Ket werd op die afstand vierde en hij plaatste zich daarmee voor de wereldbeker. Het verhaal van Ket is een bijzonder verhaal... Hij heeft geen ploeg, geen trainer, geen sponsor. Ket doet dus alles alleen. Ook het maken van zijn trainingsschema's. Een reportage van Steven Dadenboud. 5 tot 11 november, dat is een relatieve rustweek voor het NK. Ik doe krachttraining, power snel. Hoekje, uh, pielen, blokje duur, Pielen? Ja, pielen. Een beetje rustig op het ijs. Ik heb, een, ik heb ervoor gekozen om deze week vier dagen op het ijs te gaan... en dan op uh, dinsdag een, een pittige training nog te doen... woensdag tempos te rijden, donderdag eventjes rustig... Uh, Even wat pielen op het ijs en, en een blokje van vijf minuten. En gisteren even ingereden en dan vandaag de 1500 meter. Als ik, als ik dat zo zou doen, hè, stel ik zou schaatser zijn... en ik zou het allemaal zelf uh, uit mogen zoeken... dan zou ik na de tweede dag denken van, nou, weet je, vandaag even niet. Ja, maar nou ja, dan, jij bent ook geen schaatser, toch? <laughs> Misschien is het daarom. Dit jaar ben ik mijn eigen weg ingeslagen. Een nieuwe weg, een nieuw pad, een eenmanszaak. Mijn eigen manier van hoe ik train richting de Olympische Spelen van 2014. Het promotiefilmpje op de website van Cat. Daarin legt hij feilloos uit waarom hij ervoor heeft gekozen alles alleen te doen. Cat reed vorig jaar nog voor de ploeg van Jan van Veen. Maar hij wil niet meer afhankelijk zijn van coaches. Hij wil zelf zijn pad bepalen. Dit is een bewuste keuze geweest. We hebben van het voorjaar heel lang met Jan van Veen gesproken over wat we gaan doen. En daar ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het voor mij gewoon beter is om mijn eigen lijn te kiezen. En mijn eigen weg weg te bewandelen. Ook omdat ik me daar gewoon veel beter bij voel. Ik, kan, ik ben best wel een jongen die uh, nou, zijn eigen wijze wil... Zijn, of mensen zeggen dat het eigen wijze is en ik noem het meer dat het mijn eigen wijze is. Dat ik zelf kan bepalen wat voor training ik doe. En dat heeft niks te maken met dat het luiigheid is. Het heeft alleen maar te maken met dat ik op sommige momenten heel goed voel wat goed voor mijn lichaam is. En dat bewijs ik volgens mij nu ook, want ik zit bij de wereldbekers. Dus ik doe het best wel aardig. Toch doet Ket niet alles alleen. Ja, ik word wel geholpen. Zoals nu heb ik Jurre Trouw, dat is een fysiotherapeut. Die heb ik nu bij als begeleiding, dus ik word geholpen tijdens wedstrijden. Masseren hoef je niet zelf te doen? Ja, nee, dat hoef ik niet zelf te doen, gelukkig. En uh, vanuit Jong Oranje, vanuit de KNSB, krijg ik ondersteuning. New Balance, een van mijn hoofdsponsoren, die helpt me met iemand die daar alle randzaken eigenlijk voor zijn, uh, voor zijn rekening neemt. En daar alle, alles voor mij regelt. Dus ik heb wel ondersteuning vanuit mensen. Het is niet dat ik helemaal in mijn uppie train. Bij Jong Oranje is Erik Bouwman de coach. En hij helpt Kat dus af en toe, want... Helemaal alleen een schaatsen zijn is gewoon onmogelijk. Uh, nou, Het feit dat hij nu toch uh, ook bij ons uh, en, uh, ja, op de deur klopt zeg maar, of vraagt om hulp... zegt denk ik wel dat je het niet helemaal alleen kan doen. Je hebt gewoon echt wel een ploeg nodig. En je hebt soms ook inderdaad wel even iemand nodig die je even een spiegel voorhoudt. Dus ik, uh, ik geloof er niet in dat je alles alleen kan doen. Maar ik geloof er wel heel erg in dat... Uh, dat je uh, eigen route bepalen en eigen keuzes maken. En niet klakkeloos uh, alles doen wat een trainer zegt. Uh, zelfstandig worden dus, daar geloof ik heel erg in. En daar probeer ik ook de mensen van, van Jongerij heel erg in uh, op te leiden. Dat, uh, dat ze zelf be echt behoorlijk gaan nadenken over uh, wat is wel goed gewonnen en wat is niet goed gewonnen. Rian Ket staat dat niet meer af. En rijdt hier 1.4589. Dat was in 2009. Toen werd Ket Nederlands kampioen op de 1500 meter. Nu, drie jaar later, wordt Ket vierde. Verslagen in een rit tegen Kjeld Nuis. Je die race samen met oudschaatser Erben Wennemars. Ja, dat is mooi. Kijk, dat is hetgene wat Ket dus niet heeft. Ket heeft dus niet die snelheid dat hij kan spelen met een tegenstander. In de laatste bocht valt hij stil. in ja, de laatste bocht valt hij helemaal vol. Kjeld Nuis gaat hier de 1500 meter ik, winnen in de tijd van. Boem, 1,46,75. Een raket. Ja, okay. 1,47,76. En dat is gewoon te langzaam. Kan, kan hij, hij piekte toen, hè, drie jaar geleden, kan hij dat nu in zijn eentje weer bereiken zonder een ploeg om zich heen, zonder professionele begeleiding om zich heen? Hij doet alles zelf, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Maar daarom is het wel van hem voor essentieel belang dat hij die wereldbeke ingaat. Want dan ben je in ieder geval in een omgeving waar allemaal snelle schaars zijn. En dan kun je een keertje achter de buitenlanders aanrijden. Dan kun je zelf spelen met, met wie ga je meetrainen? En dat hebben we wel nodig. Als hij nu hier die wilkus mist en hij moet het helemaal alleen gaan. En hij gaat eens eentje naar Erfurt toe of Cies, Ja, dan, dan rij je daar verloren rond. En dan is het, dus daarom is het heel belangrijk dat hij nu, nu die wilkus kan rijden. Dan heb je de ploeg minder hard nodig. U hoort het in de stem van Wenemars. Een beetje twijfel nog. En dat is een ingewikkeld verhaal. Cat werd gedeeld vierde met Thomas Krol. Normaal gesproken gaan de eerste vijf rijders naar de wereldbekers. Maar Koen Verweij, die door een verkeerde wissel gedisqualificeerd werd... reed by far de snelste tijd. Als de KNSB nu beslist dat Verweij daarom toch wordt aangewezen... dan zou dit ten koste kunnen gaan van Cat en of Krol... Dus werk aan de winkel voor de coaches. Reken maar dat Erik Bouwman, die u eerder hoorde, gaat lobbyen voor zijn pupil Thomas Krol. En Jan van Veen voor Koen Verwij. En daar heeft eenmanszaak Ket dit weekend toch een probleem. Want er is niemand die voor hem zal lobbyen. Ja, Dat klopt, maar ik ga uit van het goede van de KNSB. Mensen als Ari Koop zijn een hele wijze mensen. en Die gaan gewoon kijken naar hoe het toernooi is verlopen. En Je ziet gewoon dat de nummers 1, 2, 3, 4, 5 geen fouten maken en Koen heeft wel een fout gemaakt. Dus die lobby laten we gewoon hopen dat het een verre sport is en dat die lobby niet daar zo erg wordt gespeeld. Uh, ja, ik heb niemand. Dus laten we gewoon uitgaan van dat de KNSB een goede en wijze beslissing neemt. In this dirty old part of the city where the sun refused to shine. Tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so. Young. Young and pretty And one thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due you Know it Animals, we've got to get out of this place. We hebben nog één wedstrijd. Dat is in Nijmegen NEC tegen Raakles. Nummer 7 tegen nummer 9. Het verschil is slechts 2 punten. En in Raakles werd geveegd door PSV afgelopen weekend. En NEC pakte onverdiend. Mag ik me herinneren als ik me goed herinner. Uh, de 3 punten bij Groningen. Bas Tichelen weet het veel beter waarschijnlijk. Ja, was niet onverdiend namelijk. <laughs> nou. Lekker. Nee hoor. Nee? Nou, Zo goed, was Groningen maar wel in de eerst laatste hier. seconde. Dat is waar, ja. Dat is geen spel tussen te krijgen. Zo herstel je uitmuntend op deze avond. De avond is nog langer, Ronald, hè? Ja, ik zien? weet het, ja. Ja, ja. Heerlijk leuke avond. Nou, ik verheug me eerlijk gezegd wel op deze wedstrijd. Omdat dit uh, ploegen zijn die A, willen voetballen. Dat helpt. Omdat uh, met name Heracles in de laatste week heeft laten zien... dat het met die drie verdedigers nog steeds... ook echt altijd, laten we zeggen, een leuke uitslagen neerzet. Dat is natuurlijk afgelopen week in Eindhoven niet gelukt. maar daarvoor. 3-3 tegen Ado, 3-3 tegen Ajax, 3-0 winnen van Pex Wolle, 6-3 winnen van de Heerenveen. dat is een feest. Dus dat belooft wel het een en ander. NEC vind ik onder Pastoor voetbalt verzorgd, voetbalt goed, wil naar voren. Doet dat vandaag met platje en ten voorde in de punt van de aanval. Hoewel ik vermoed dat platje er zeg maar achter komt te spelen. George en Rex dan de mensen op de zijkanten. Dat is eigenlijk een beetje de variant. Min of meer zoals ze dat vanaf een half uur deden in Groningen vorige week. Toen Pastoor al gewisseld had namelijk. En bij uh, Herikles, nou ja, ze niet. Omdat hij tegen PSV twee gele kaarten kreeg en er dus niet bij is. En Everton ook niet, omdat hij is gepasseerd. Daar is Peter Bos eigenlijk al niet zo tevreden meer over al een tijdje. En Luis Penrozo vond hij verdiend eens een keer een kans. En die mag dat dan nu laten zien. De vervanger overigens voor Kwanzaa terwijl het achtergrond het fluitje hoorbaar is van de scheidsrechter en de wedstrijd in gang is gezet door Herekles. De vervanger van Kwanzaa in de positie is fijn of iets. Dat was, zei Bos, eigenlijk de enige positie die in die selectie niet dubbel bezet is. Dat is het enige waar hij echt nog heeft moeten puzzelen. Maar dat zal zeg maar de meest controlerende middenvelder zijn. Terwijl Herekles nu via de keeper een bal naar voren had. Die komt voor de voeten van Bruns. Die draait er ook van de middenlijn weg van Kolwijk En levert dan omdat hij niet naar voren kan. En bovendien Kolwijk nog in zijn rug heeft de bal maar weer af bij zijn keeper. Op de rand van het strafgebied die keeper, dat is pasveer, dat is eigenlijk al een poosje zo. En die geeft de bal nu aan, fijn Maar ze hebben bij NEC wel goed in de gaten wat ze moeten doen als daar de bal komt. Namelijk ogenblikkelijk druk zetten, dat doet Paulson, Die zijn eerste goal voor NEC maakte vorige week in Groningen. Het duurt even voordat pasveer besloten heeft wat hij met die bal wil. Die trapte nu troogt van de middellijn, wat aan de linkerkant, in ieder geval dat was de bedoeling in de voeten van Overtoon. Die verliest de bal, maar herstelt het met een... Ingreep die wat feller is eigenlijk dan hij zich vermoedelijk had voorgesteld. En dan wordt hij voor teruggefloten. Nathaniel Wilderecht, vleugelverdediger van NEC... Is het slachtoffer, de schade valt mee, maar de vrije schop komt er wel. En die is terecht gegeven. In het begin van de wedstrijd in Nijmegen. NEC Heracles nog geen goals na een ruime minuut. Henk Kok in Alkmaar, oh, in Den Haag moet ik zeggen, bij Ado tegen AZ. Ja, we, krijgen, we krijgen een strafschop van Bosni die wijst naar de strafschop. zit. Maar ze waarschijnlijk Hollar die de gaan nemen. En hij zit erin. Hè? Hij zit erin. En zo komt Ado Den Haag in het begin van die tweede helft. Op een voorsprong van 2-1. Ik dacht dat het wie was. er werd iemand tegen de ik. ik dacht dat het Jansen was van ADO Den Haag in het 16 meter gebied. En Boston was heel resoluut. Er waren ook maar lichte protesten van de spelers van AZ. Ja en dan gaat hij, uh, gaat hij gewoon op de, op de stip. Ja het is gewoon iemand in de rug springen. Dan wordt hij gewoon in zijn rug gesprongen bij ADO Den Haag. En ik denk dat dat Jansen is geweest. En dan schiet de Holla die schiet gewoon raakend. Het was bijna Estiban. Die zit er misschien nog met de vingertoppen aan. Maar ik kan zijn handen er onvoldoende achter krijgen. En geheel onverwacht staan ADO Den Haag. is op een 2-1 voorsprong. En een, uh, ja, een afgezagde uitdrukking zal AZ uit een ander vaartje moeten tappen met deze achterstand. Om de bordjes te verhangen, ja. Ja, exact. <laughs> VVV Willem II, Frank Wieluit, ook daar de tweede helft begonnen. Dan naar Bas Tiggelen NEC Heracles. Kan altijd, vrij schop voor NEC, halverwege de helft. Na twee minuten 0-0 stand heeft Platje voor het eerst serieus op doel geschoten nadat... Herikles de bal eigenlijk in de opbouw verspeelde. Dan ben je natuurlijk altijd kwetsbaar als je een mannetje minder achterin hebt. Het ging snel ten voorde op de rand van het stadsgebied legde de bal breed. Had in zijn ooghoeken wel gezien dat platje eraan kwam. Het schot was ook behoorlijk verneinigd, maar kwam op de vuisten van de keeper van Herikles Pasveer, die dus in ieder geval op de proef gesteld. Dus Babel is in het hoofdstuk nog niet voorgekomen. Dat blijft voorlopig zo, dat NEC dus een vrije schot krijgt. En die gaat of via Kolwijk of via rex. Via Kolwijk dan. Voor het doel komen vanaf de linkerkant. Komt voor de voeten van Platje, legt hem voor. En wat een kans voor Van Eijden. Die de bal overkomt van heel dichtbij. De verdediging van de ploeg uit Almelo staat daar eigenlijk maar wat te doen. De dekken de vier of vijf lucht. Het lijkt wel of ze gokken bij die vrije schop op buitenspel. Maar als er dan twee uh, toch meelopen met een tegenstander... dan wordt buitenspel natuurlijk uh, nooit. En dan staan er ineens drie min of meer vrij. En speelt NEC, zo kan je het ook benaderen, dat toch weer slordig uit. NEC zet de ploeg uit Almelo echt onder druk in het begin zelfs op de doelman wordt nu door ten voorde doorgelopen. Past weer schrik daar niet heel erg van het trappetje naar voren. voren wordt hij opgevangen door uh, Heracles via Pedro, de nieuwe man. Dus aan aan de linkerkant van het veld gokt op zijn snelheid, loopt zijn tegenstander met ballen al voorbij, maar ziet dan toch dat wil uiteindelijk de deur op het juiste moment dichtgooit en de bal weer kan afleveren bij Babos. Die dan wat uh, paniekerig trapt. Zo komt hij wel weer voor de voeten van Feyenoffiet. Dan kan Heracles nu voor het eerst echt komen. Pedro, weg nu bij Wil. Dan komt de kans voor Heracles. Die gaat er niet in omdat hij hem voorlang schiet. En ook daar dus een beste kans. En dan wordt mijn gevoel toch bewaarheid al in het begin van deze wedstrijd. Dat dit twee ploegen zijn die willen. Dat dit twee ploegen zijn die naar voren gaan als het even kan. En dat we wel eens een hele leuke avond kunnen beleven. Want het is 0-0. Maar na vier minuten had het maar zo 1-1 kunnen zijn. Bij VVV Willem 2 is de tweede helft nu echt begonnen. Frank Wieland is er ook. Ja, en het doelpunt is er ook van Kullens. Die heel goed doorloopt bij de eerste paal. En uh, direct naar rust. We zitten anderhalve minuut na, uh, het rust, na de rust. En uh, schiet Kullen dus bij de eerste paal. VVV op een uh, 2-0 voorsprong. En uh, dat is nogal onverwacht. Want we hebben de eerste helft nog in ons hoofd. En daar gebeurde heel lang niks. En toen stond het ineens 1-0 voor VVV. En nu Maguire die de bal uh, goed aanneemt. Linsen. Die goed voorgeeft en kullen die prima voor zijn tegenstander komt. En vorige week tegen AZ drie tal kansen nodig had. Maar uiteindelijk daar niet uitscoorde. En nu krijgt hij 1 echt 100% kans. En schiet de Japanner wel raak. En staat Willem 2 voor een serieus probleem. Wat nog drie kwartier om dat op te lossen. Namelijk een 2-0 achterstand in Venlo. En nu moet Willem II wel wat gaan doen voor rust. Koosten ze ervoor om rustig te blijven de bal rond te tikken. Maar werden ze daar dus niet gevaarlijk uit. En nu zal het wel moeten. Er zal risico genomen moeten worden door de ploeg van Jurgen Streppel. Vrije trap nu gekregen. Haastroep die de bal even teruglegt. En zo komen we snel van rechts naar links als Piquet daar de aanval voortzet. Huscher geeft de bal hoog voor, maar daar kan Brands dan net weer niet bij. Zij loopt daar nog achter als een soort slot op de deur. Is niet nodig, maar een paar kan in zijn strafschap nog niet rustig oprapen. En zo heeft VVV de bal weer. Daar heeft het publiek toch nog even wat gehad. Om het te juichen, want aan het begin van die wedstrijd was het allemaal ontzettend rustig. Iedereen keek een beetje met ingehouden adem toe. Toen was het ineens 1-0 en dacht iedereen, nou kunnen we vrolijk zijn. Dat zakt allemaal weer weg. We zijn weer even vrolijk geweest. In het begin van de tweede helft zijn drie minuten onderweg in die tweede helft. En VVV heeft de score verdubbeld. 2-0 tegen Willem II. AZ is het zo langzamerhand gewend, maar ze staan weer achter. Nu tegen ADO, Henk Kok. Ja, en AZ voetbalde echt niet goed. Want er kan heel weinig creëren. Ze hebben geen, eigenlijk geen kansen kunnen creëren in deze wedstrijd. Ze kwamen weliswaar op 1-0 door Valkenburg. Maar ja, ik moet vooral in de verdediging kijken naar Rijnen. Want het beeldscherm heeft toch wel uitgewezen dat het vooral Rijnen is geweest... waar eh, bossen tegen vloot. Van Rijnen eh, sprong eh, Poepon te zeer in zijn rug. En daardoor eh, vloeide er een strafschop uit eh, voort. Maar AZ kan helemaal eh, niks, eh, niks afdwingen in deze wedstrijd. Er worden geen kansen gecreëerd tegen VVV. Hebben ze hebben toch vele kansen gecreëerd. VVV is weliswaar ook een andere... Tegenstander naar ADO Den Haag. Hier in Den Haag is toch ook geen hoofdvlieger. Met moeite één wedstrijd gewonnen. Dat gebeurde tegen Willem 2 met de cijfers 2-0. Ajax 1-1 en RKC 2 tegen 2. Het spel ligt even stil in verband met een blessurebehandeling. En ik mag toch wel stellen dat AZ een serieus probleem heeft. En om een one-liner tegenaan te gooien. Ze moeten de bordjes verhangen. NEC Herakles begon in een hoog tempo nog steeds, Bas. Ja, het is leuk. En Herakles is weer weg nu. Maar Rex maakt een overtreding door zijn tegenstander even... Vast te pakken, dat is dan in dit geval Pedro, de man van de beste almeloze kansen in deze wedstrijd. Schrijft dat de Sanders moet wel opletten, want hoe leuk het is en hoe aardig er gevoetbald wordt. Hij heeft nu al twee, vind ik, toch behoorlijke overtredingen laten lopen. Eentje van Bruns en even later, eentje van Rex. Dat waren overtredingen die eigenlijk Geel hadden verdiend, maar dat wilde hij niet. Dan moet je altijd maar hopen dat het niet uit de hand loopt. Nu een diepe bal van Herekles van Duarte vanaf het middenveld is te ver voor... Uh... Pedro, die dan even met Gaurier van kant is gewisseld... en nu dus op de rechterflank uitkomt. Dit levert een doeldrap op voor Babos. Die dus met name door dat schot van Pedro... al vroeg in de wedstrijd nou ja, niet op de proef werd gesteld... omdat die bal voorlangs ging. Maar wel gedacht zal hebben, hij dat wel goed af. NEC dus ook een kans gehad via Van Eijden met die kopbal. Na dat merkwaardige verdediger van Herkules bij die NEC-vrije schop. En al in het begin van het duel platje met het schot... En zo hebben we eigenlijk al uh, voldoende gezien in de eerste 7,5 minuten als de bal voor de voeten ligt van Pasveer. Maar die krijgt echt geen tijd hoor, want als de keeper van Hercules de bal heeft dan stormen de meteen van de NEC 2-3 naar voren. Dat levert ergens verderop als je het goed uit kan spelen natuurlijk wat ruimte op, want zo werkt het nou eenmaal. En komt de bal op het middenveld terecht bij Overtoom die even twijfelt of hij naar voren wil, dat niet durft. En de bal dan vervolgens aan Tewierik meegeeft en dat is dus terug. En zo ligt de bal in de laatste lijn, Rienstra. Meegegeven aan Vajnovic. De eerste schakel op dat viermans middenveld. Die dan de lijntjes moet uitzetten. De paas moet geven. Goede combinatie op het middenveld. Gaurier, de topscore van Herikles aan het wandelen. Die heeft zeven goals achter zijn naam. houdt halt nadat hij een dribbeltje heeft van een meter of twintig op de rand van het strafhofgebied. Waarom nou toch? Gaat dan onze as draaien en is dan in de drukte. De bal eigenlijk even snel weer kwijt. Als dat hij hem meekreeg van een van zijn ploeggenoten. ver over de bal. Herovert eigenlijk de bal op het middenveld wel weer terug. En zo blijft het aardig om te zien. Na 8,5 minuut, 0-0 de stand. Ado Z. Henkok. Het is vooral een spannende wedstrijd met die voorsprong van Den Haag. Het is de 2-1. Den Haag weer in de aanval. Het gaat over de linkerkant van het veld. De voorzet wordt gegeven. er wordt weggekopt in het hart van de verdediging van AZ. En dan kan AZ dan eindelijk eens een keer een aanval gaan opbouwen. Dat gaat in elk geval niet gebeuren via Elm. Van die is zojuist gewisseld. Berghuis is binnen de lijnen gekomen. En dan een diepe bal van Rijden. Maar die pasie komt ook niet aan. Rijden speelt, een, ja, die speelt echt niet de wedstrijd van zijn leven. Na twee van deze fouten. Waarmee hij Den Haag gewoon in het zadel heeft geholpen. Nu dan Altidoor aan de linkerkant. Hij zojuist een klein kansje op een voorzet van Berghuis. en kan schieten met de rechterbeen. Of zit er nog even een voetje tussen. Het voetje van Jansen zat ertussen. Dan even dreigen om te schieten. Het is geven Die bal wordt van richting veranderd. En normaal mag AZ aan de rechterkant dan een hoekschop gaan nemen. Het was weer een poging van AZ. Ik zei het al. Een klein kansje. zojuist juist voor Altidore op een voorzet van Berend Vanaf de rechterkant van het veld. Maar Altidoor moest even een half stapje naar achteren maken. Niet naar voren, maar naar achteren. En hij kon met zijn hoofd geen juiste richting aan die bal geven krijgen nu een hoekschop. Die hoekschop wordt genomen in dit geval niet door Berens. wordt vanaf de rechterkant uh, genomen. Ik zie Hendriksen in het 16 meter gebied. Altijd door uh, gaat springen, maar die wordt goed afgeschermd door beugelsdijk en dan een uh, poging dan van de linker verdediger Gotter, Maar dat heeft ook geen succes. Maar AZ blijft in elk geval in balbezit. Het is u Marcelis. Marcelis een paar meter over de middenlijn... Die paast dan even uh, terug naar uh, viergever en viergever kan uh, diverse opties heeft. Hij uh, kiest voor de rechterkant. We hebben gespeeld 54 minuten en het is nog steeds 2-1 voor. Ado Den Haag. vvv Willem 2 lijkt beslist. Frank Wilaid met 2-0. Ja, ik dacht net aan het woord aan de zin. Dat is ook zo'n standaardzin: kogeltje rond. En uh, dat is het eigenlijk ook. Kullen nu Meul kan er dan nog een hand tegenaan krijgen. Als Kullen doorbreken op de achterste lijn. vvv Willem 2 vergeet uit te verdedigen. Wil iemand die bal nog inschieten? Ja, iemand wil die bal inschieten. Wie het dan precies doet. Ik blijf het antwoord eerst even schuldig. Linsen is het antwoord. 52 minuten zijn we onderweg. En kogeltje rond is, doe er maar een strikje om en stuur Willem 2, maar terug met Tilburg. Want dat gaat hier vandaag geen potjes meer breken in Venlo. 3-0 voor VVV. Nu is Kullen min of meer ongewild. Je zou kunnen zeggen Mulder aangever, Maar daarna gaat nog ontzettend veel mis. Joppe krijgt nog een kans, maar die raakt de bal maar half. En dan Linse, min of meer per ongeluk via allerlei Willem 2-benen gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. zie ik in de herhaling, Het is, er is echt geen chocola van te maken. Als je dit in één keer zou moeten zien. Uiteindelijk is Haastroep degene die hem als laatste raakt. Maar Linse krijgt de bal tussen de palen. Dus dan gaat hij de goal op zijn naam krijgen. En is het 3-0 voor VVV. En laat Willem II het dus aan de beginfase van de tweede helft helemaal afweten. En gaat het hier dus daarmee ook de drie punten verliezen. Want kansen. Ik moet heel lang nadenken als ik wil komen tot een kans voor Willem 2. Sterker nog, ik heb er niet één opgeschreven in 53 minuten. En dus is 3-0 voor VVV een prima stand. Doelman Maarten Stekelenburg zal tegen Duitsland niet spelen. De bondscoach Louis van Gaal had Stekelenburg op een reservelijst geplaatst voor de oefening in land. Alleen als de keeper dit weekend in actie zou komen, zou hij ook bij Oranje welkom zijn. Maar de trainer van de AS Roma, Zeeman, heeft hem niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de derby tegen Lazio. En dus zal Stekenburg ook niet voor oranje uitkomen. Dani Pedrosen start morgen vanaf pole position... voor de grote prijs van Valencia in de MotoGP. De Spanjaard bleef tijdens de kwalificatie zijn landgenoot... Goddegen Lorenzo voor. De Australiër Casey Stony, uh, Stoner noteerde de derde tijd. Tot zo, we gaan naar het NOS Journaal van 9 uur met Nanette Wijl. Tot zo. NOS langs de lijn. Op het dorp Oosterend op Texel. Zellig, gemoedelijk, deuren niet op slot. Ons kent ons, dat. Totdat... er wordt ingebroken, gejat en geplunderd. Ik heb altijd mijn achterdeur gewoon uh, los gehad. En nou moet ik mijn deurtjes op slot doen. Ik luister morgen naar de documentaire Verloren Onschuld. Sla maar. Wat lult u nou? Sla maar. Over een dorp aan de Waddenzee. Het vertrouwen voorbij. Ja, wij zijn natuurlijk niet echt ja, lievertjes, om het zomaar te zeggen. Morgenavond, 9 uur, in Holland Dog Radio, verloren onschuld. En wat moet je dan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ondernemer Nederland moet ruimte krijgen om te groeien. Meer ruimte nodig...